8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Obama waarschuwt voor gevolgen schuldencrisis. Noorse Veiligheidsdienst hield Poolse contacten Breivik in de gaten. En de jager benadrukt eenheid bij hulp aan Griekenland. President Obama waarschuwt voor ernstige schade als er niet snel een akkoord komt over het verhogen van de Amerikaanse staatsschuld. Zonder maatregelen kan de Amerikaanse overheid over een week niet meer alle rekeningen betalen. De Republikeinen en de Democraten praten al weken over een oplossing voor de staatsschuld. In een tv-toespraak hekelde Obama opnieuw de inzet van de Republikeinen. Die willen vooral snijden in de overheidsuitgaven. De president wil daarvoor een deel in meegaan, maar hij wil ook de belastingvoordelen voor rijken en grote bedrijven aan. Pakken. De Republikeinen zien dat niet zitten. Ze noemen Obama's verzoek om een verhoging van de staatsschuld, vragen om een blanco cheque. De leider van de Republikeinen Bener zei dat zijn partij niet langer hoge schulden wil goedkeuren. President Obama riep kiezers vannacht op om druk uit te oefenen op Republikeinen en Democraten om tot een oplossing te komen. De Noorse Veiligheidsdienst is in maart getipt over een bestelling van Anders Breivik in Polen. Hij had spullen gekocht bij een Pools chemiebedrijf. Dat bedrijf werd in de gaten gehouden. Waarom, is niet duidelijk. Omdat de aankoop legaal was, ondernam de Noorse Veiligheidsdienst verder geen actie. In zijn manifest beschrijft Breivik de aankoop van natriumnitriet in Polen, een brandbevorderende stof. Maar of hij dat bij dat bewuste Poolse bedrijf kocht, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de Noorse politie weinig waarde hecht aan de bewering van Breivik... dat hij onderdeel was van een breder netwerk. Bij zijn voorgeleiding gisteren zei Breivik dat er nog twee cellen in zijn organisatie zijn. Maar deskundigen zeggen dat uit zijn manifest duidelijk wordt dat hij alleen handelde. Minister De Jager heeft een misverstand uit de weg geruimd over financiële hulp aan Griekenland. Vorige week ontstond verwarring toen premier Rutte een lager bedrag noemde dan zijn Europese collega's. Uit een brief van minister De Jager blijkt dat de 109 miljard euro die Rutte noemde gaat over hulp die Griekenland krijgt tot 2014. Andere EU-landen spraken over 215 miljard aan de Europese steun die Griekenland krijgt tot en met 2020. Ruim de helft van de financiële steun aan de Grieken wordt door de EU-landen betaald en de rest door de banken.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 KPN heeft het vooral moeilijk op de markt voor de mobiele diensten. Daar daalde de omzet met bijna 9 procent. Het bedrijf heeft inmiddels aangekondigd nieuwe tarieven te gaan invoeren. In de Grote Oceaan is een Chinese onderzeeër naar een diepte van ruim 5000 meter gedoken. Het is voor het eerst dat de Chinezen zo'n diepe duik met een bemande onderzeeër maken. Peking hoopt dat er op de zeebodem grondstoffen worden gevonden die kunnen worden geëxploiteerd. Vorig jaar was er kritiek op de Chinezen... omdat ze een vlag in de bodem van de Zuid-Chinese zee planten. Onder meer Taiwan en Maleisië zagen dat als een provocatie... omdat zij ook aanspraak maken op bodemschatten in de Zuid-Chinese zee. De Nederlandse overheid werkte aan een nieuwe versie van de website Crisis.nl... de site die burgers bij rampen moet informeren. Die site blijkt juist bij rampen onbereikbaar. Zo werkte de site niet tijdens de brand in Moerdijk begin dit jaar. Volgens de overheid komt dat niet door de grote bezoekersaantallen. Er zouden menselijke fouten zijn gemaakt. De nieuwe site moet over een half jaar klaar zijn. In Utrecht zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen bij een zwaar auto-ongeluk. De auto van de twee werd van achteren aangereden... door een auto die vermoedelijk met een andere auto bezig was aan een straatrace. En veel harder reed dan was toegestaan. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte is aangehouden. De inzittenden van de andere auto zijn nog voortvluchtig. Bondscoach Sergio Batista van de Argentijnse nationale voetbalelftal is ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige prestaties van de Argentijnen tijdens de Copa America de afgelopen weken. Argentinië werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Uruguay, de latere winnaar van de Copa America. En dan het weer nog, veel bewolking, met eerst langs de kust wat regen, later vooral in het binnenland. Het wordt 18 graden aan zee, tot 21 in het zuidoosten. Morgen wat meer ruimte voor de zon, 20 tot 23 graden, maar in de middag opnieuw een paar buien. ANWB-verkeersinformatie. Het blijft relatief rustig op de weg. Er staan maar twee korte files op de A8. Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. En de A9, Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raastorp, ook 2 kilometer.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 Vandaag feliciteren we Roy Bouten, die aan de slag gaat als commercieel medewerker bij Covebo Uitzendbureau, Robert Groesbergen die start als marketingcommunicatie medewerker bij Hans van Driel en André Miedema, die vanaf september gaat werken bij het Zuiderlicht. Namens de Toyota Auris veel succes. Nieuwe baan, mooi moment. De Toyota Auris Full Hybrid, 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl.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 NOS Radio Injournaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, er ligt een nieuw pakket voor de redding van Griekenland, maar er is wel verwarring over het aantal miljarden dat daarbij hoort. Premier Rutte schatte het veel lager in dan zijn collega's uit de eurozone. U hoort zo hoe het zit. En het laatste nieuws over de aanslagen in Noorwegen krijgt u van onze verslaggever Jessica van Spenger. Zij is in Oslo. Noorwegen rouwt ondertussen nog steeds om de slachtoffers van de aanslagen. Gisteravond waren er herdenkingstochten. What we see here tonight could be the biggest march de Norwegian people hebben ever done sinds de second. In World War. En ook vandaag wordt het weer een emotionele dag voor de Noor. Want de Noorse politie begint vandaag met het vrijgeven van de namen... van de 76 mensen die vrijdag werden vermoord tijdens de dubbele terreuraanslag. Premier Stoltenberg realiseert zich wat de dramatische gebeurtenissen met zijn land doen... zo zei hij in een interview. We hebben conflicts, We hebben have, we have extreme mensen in Noorwegen. And, en uh, and we hebben seen gezien gezien, maar we hebben nooit violence. gezien... Uh op een scale of anything like what we saw on Friday. En natuurlijk course, we We will, learn. We, we, we will in een bepaalde veranderen. We gaan naar onze verslaggever Jessica van Spengen in Oslo. Jessica, was het een indrukwekkende speech van de premier? Zo de ja, de dagen premier is heel erg uh, betrokken Hij heeft heel veel gesproken. In de kerk, in de dienst, uh, op zondag bijvoorbeeld. En hij heeft het dan telkens over dat Noorwegen dit eigenlijk helemaal niet kent. Hè, nog nooit heeft meegemaakt. Hij zegt eigenlijk: um, ja, uh, we moeten hiervoor terug naar de Tweede Wereldoorlog. om een gebeurtenis zoals dit misschien een beetje te kunnen plaatsen. We kennen dit niet. En dan zegt hij: we moeten juist vooral verbondenheid tonen. Niet onze boosheid laten winnen, maar dit moet opgelost worden met meer democratie. Hoe gaat Stoltenberg met, met, met deze crisis om? Uh, Jessica, wat is je indruk? Ja, zelf ook wel heel erg emotioneel, hoor. Uh, hij moest echt een paar keer ook dat wegslikken. Dat heb ik zelf gezien. Zondag was hij natuurlijk bij de slachtoffers... bij dat hotel waar ze werden opgevangen. Nou, daar knuffelden hij echt mensen. En dat komt ook. Ik zwak hem gisteren even heel kort. En toen zei hij dat ook... Hij zei, het was natuurlijk een aanslag gericht tegen mijn partij. En uh, ja, de, de, het gebouw waar de politici werkten. Maar dat eiland, daar is hij ook heel erg betrokken bij persoonlijk. Want dat is al sinds de jaren zeventig natuurlijk de plek waar de jongerenbeweging bijeenkomt. Hij komt daar zelf dus ook al heel lang. En jongeren zijn sowieso hier heel belangrijk, worden enorm betrokken bij de politiek. Worden echt gezien als de kiezer of zelfs de politicus van de toekomst. Dus die nemen een belangrijke positie in hier. En hij kent natuurlijk ook veel van de jongeren en van hun ouders. En zo sterk en betrokken is dat ook hoe de Nooren premier Jens Stoltenberg zien? Ik hoor eigenlijk alleen maar lof over hem. Van uh, uh, hoe hij zich opstelt dat hij zichtbaar onder de indruk is. Want... Gisteren sprak ik ook bij de 1 minuut stilte... en mevrouw en die benoemde dat ook echt. Die zei, zag, zag je dat, dat de koningin en de koning zelf zaten te huilen? En dat zag je hoe de premier moeite had om het droog te houden? Ze zeggen echt van, hij is één van ons. En dat is nu blijkbaar ook heel belangrijk. Gisteren had je natuurlijk die, die minuut stilte waar hij aanwezig was. Um, en gisteren een enorme mars door het centrum. Duizenden mensen, zoals, ja, gekke vergelijking... maar bij ons, bij koninginnendag dat je over de hoofden kunt lopen... Um, ik zei gisteren, 4,6 miljoen mensen woonden in Noorwegen. Ze zullen vast niet allemaal zijn gekomen, maar het leek bijna wel even zo. There are hundreds of thousands going down, down there right now. Honderdduizenden. Yeah. People signed up for it on Facebook and everybody is supporting everybody right now. Iedereen steunt elkaar nu. Yeah, it's really special. It's uh, a difficult time for everybody, I guess. Because you are young, how old are you? I'm 17. Onder de slachtoffers waren ook veel hele jonge mensen. Maakt dat nog uit? Well, I don't personally know anybody, but I know people who know people and everybody does I guess. Ja, het raakt ons wel erg omdat het leeftijdsgenoten zijn. the most. It's really sad for all of us that's young. Een echte mars is het niet geworden. Het mislukte eigenlijk door de hoge opkomst. Ja, ik heb eigenlijk gehoord dat ze het hadden moeten kind En of, ze they mensen om op hun eigen manier te gaan. Dus we zijn eigenlijk gewoon de grote andere square en gaan naar de kerk. Ga allemaal maar gewoon richting de kerk op je eigen manier. Dus niet in een echte mars. Ik denk dat het mooi is dat zo veel mensen samenkomen samen En dat we ons uniting uh, tegen deze. What this what happened? It was een gekke dag. Je had een minuut stilte. Ondertussen werd de verdachte voorgeleid. Heb je dat gevolgd? Uh, I was there as well outside the court. Hmm. What did you see? Nothing actually. initially. I think he was brought in by some second means of uh, entry. Hij is waarschijnlijk door een achterdeur binnengekomen, dus we hebben hem niet gezien. I think it's best that the procedure will be for closed doors unless he will be able to Spread his words and... Anders is, uh, komt hij in de gelegenheid om ook nog zijn ideeën te verspreiden. That's not niet Nu is iedereen maar zijn eigen weg aan het zoeken door de stad. Alle straten zijn vol met mensen. Maar wel allemaal met één doel. En dat is de Donkerk. Wat is er? is de ambulance. Ja, de ambulance. De mensen die de mensen op het eiland the denk ik. Yeah. Een groep ambulance-medewerkers staat tussen alle mensen. Een van de medewerksters veegt nog wat tranen weg. Zij waren het die dus als eerste bij het eiland waren. Ja, yeah, they were walking from down there up to the flowers. Yeah. Ik loop ook in in de mars. Ik heb helaas geen uh, roos bij me. Maar ja, goed. Uh, het zij zo. Ik loop hier in ieder geval mee. Ik ben er. U woont hier? Ja, ik woon hier, ja. Wat vindt u er nou van wat er de afgelopen dagen is gebeurd? Ja, uh, verschrikkelijk. Ik heb Eigenlijk ben je van. buitenstaander in zo'n situatie? Nou, dan voel ik me gewoon noorden, hoor. <laughs> Absoluut, ja. Ja, nou was deze man die dit gedaan heeft vrij uitgesproken over buitenlanders. Ja. Nou ziet u er natuurlijk niet zo buitenlands uit. Nee, maar ja, ik ben wel eigenlijk een allochtoon. <laughs> ja. Voelt u er iets van? Merkt u er iets van? Ik voelde er niks van. Nee, nee, nee. Ik merkte echt absoluut niks van. Nee. Zou hij in zijn eentje zijn? Of zullen er meer mensen zijn met zijn denkbeelden? Nou, met zijn denkbeelden zijn er helaas meer om toch steeds meer uh, of minder tolerantie is uh, ja, te bespeuren. Maar is dat anders dan bij ons? Ik denk dat het soms in Nederland dat het soms wel wat extremer is. En het is van vroeger, hè, in 1930, kwam er ook een meneer aan de macht... die uh, vreselijke dingen heeft uh, gedaan in, uh, in verband met zijn denkbeelden. En dat zal helaas wel blijven. Ja. En door deze gebeurtenis word je dan weer wat meer met je neus op de feiten gedrukt? Juist, dat is inderdaad zo, ja. Een foto maken? Ja, ik, ik heb al zoveel foto's gemaakt. <laughs> van al die rozen in de lucht? Van al die rozen in de lucht, ja, inderdaad. Ja. Ik vind het uh, bijzonder indrukwekkend. Jessica van Spengen was bij de herdenkingsbijeenkomst gisteravond in Oslo. U leest meer over Anders Breivik en de bestelling die hij heeft gedaan... bij een verdacht Pools chemiebedrijf op onze website nos.nl. Zometeen maar eens even naar verslaggever Wilco Boom. Hij praat ons bij over die brief van minister De Jager van Financiën... over de steun aan Griekenland. Want dat is me toch een gegogel met miljarden geworden. Straks meer verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Zeg, staat er een file of zo? Ja, oh. opvallend genoeg wel, ja. Op de A4 is een uh, ongeluk gebeurd. Van Amsterdam naar Den Haag staat drie kilometer achter bij uh, Hoogmade. Verder staan er twee korte files bij Amsterdam op de A8... vanuit Zaanstad, voorknopend Koenplein 2... en de A9, Alkmaar richting Amstelveen, voorknopend Raansdorp, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vorig uur berichtte Mark-Robin Visser al over de Bob-Academie in Deventer... waar moeilijk opvoedbare jongeren worden begeleid. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u in het tweede deel van de Radioroute. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. Met deze week Mark-Robin Visser. De meeste scholen zijn natuurlijk gesloten vanwege de vakantie, maar in Deventer... Is de Bob Academie gewoon open? Hier wordt gewoon gewerkt. Coach Wouter. Dit is geen gewone school, hè? Nee, zoals je ziet. Uh, hier, uh, hier proberen wij uh, uh, onze studenten gewoon uh, goed klaar te stomen voor, uh, voor het reguliere onderwijs. Deze Bob Academie was vroeger veel groter. Dat klopt, ja. Dat er is uh, indrukwekkend gesneden. Uh, uh, dat kunt u wel zeggen, ja. Wij, uh, ik denk dat wij uh, qua grootte, qua oppervlakte nu op een. Uh, nou, wat zal het zijn? Het tiende zitten van wat we hadden. Dus we hebben hier te maken met een sterk vermagerde Bob. Absoluut. Maar is het daarmee nog wel effectief? Uh, ja, zeker wel. Wat we nu mee bezig zijn, zijn uh, de studenten die uh, eigenlijk moeten gaan uitstromen... vanuit de vorige BOP, om het zo maar even te noemen... Uh, toch zo goed mogelijk weg te zetten en te zorgen dat ze een goede kans van slagen krijgen in een nieuwe traject. Ja. En uh, zo is ze toch nog leven na de bob. Absoluut. Dat is heel prettig om te zien. Dat en dat werkt weer motiverend. Hé, hey, uh, Paolo. Snap jij uh, waar dit over gaat? Het uh, ja, heeft vooral met de financiering te maken en dat de overheid geen, uh, niet meer geld beschikbaar wil stellen... Ja. Ik heb zelf meerdere internaten gezeten. En om dan weer terug te stromen naar een normaal regulier onderwijs... dat is eigenlijk voor heel veel jongeren onmogelijk. Maar dan is het toch de vraag... als deze Bob er nou niet was, hè? wat was er dan met jou gebeurd? Wat was je dan gaan doen? Nou, wat, nou ja, dat is voor mij een hele grote vraag geweest. Want uh, ik woonde toen bij mijn tante. Ik had, uh, geen, uh, was van school gestuurd, ik had geen opleiding. Uh, ik was niet gemotiveerd voor werk. Ik had een uh, waaljong. Nou, uh, uitkering, ja. ja, uitkering, ja. Ja, uitkering, ja. En uh, ja, zodoende ben ik hier eigenlijk terecht gekomen. Dit was voor jou echt een, een laatste kans ook, denk ik? Okay. Uh, ja, wel, eigenlijk wel, ja. Zeker weten. Want dan zou ik misschien nu nog niet eens naar school zijn gegaan of nog werk hebben. Ja, de Bob is op, of uh, zo goed als op. En als je naar nou terugkijkt, zou je toch kunnen zeggen... dat uh, er hele goede resultaten werden bereikt. Ongeveer 85% van de cliënten of leerlingen, hoe je dat ook wilt noemen... kwamen op de een of andere manier goed terecht... Wethouder Zwart, de Bob is op. Maar betekent dat nou ook dat alle Bob- expertise in Deventer verloren gaat? Nou, dat gelukkig niet. Ik vind het heel erg jammer dat er experimenten worden opgezet met belastinggeld. En eh, dan wordt er iets opgezet dat gaat werken en dat blijkt het goed te doen. En dan, na een paar jaar is het geld op. Ja, en dan hou je maar gewoon weer op. Dus wat we hebben geprobeerd het afgelopen jaar is toch een manier te vinden of om met de Bob zelf door te gaan. maar nou, dat is niet gelukt. Maar wat we nu proberen is bij een, uh, een nieuwe voorziening die er gaat komen... de plusvoorziening van het voortgezet onderwijs... daar in ieder geval ook de kennis die is opgedaan bij de BOP bij te betrekken... zodat je in ieder geval in de toekomst voor kinderen die vergelijkbare problemen krijgen... in ieder geval een aanbod hebt. Het is altijd verleidelijk voor instellingen om uh, te zeggen... Ja, dit is eigenlijk te moeilijk voor ons, nou weet je wat, daar gaan wij niet over. Ja, en dan blijven kinderen dus eigenlijk over... want overal krijgen ze dan te horen... ja. Maar jij past eigenlijk net niet bij waar wij eh, goed in zijn. En daar wil ik eigenlijk het hele jeugdbeleid vanaf. We hebben in onze nota van Wieg tot Werk ook staan... dat we eigenlijk voor elke levensfase één instelling willen hebben... die in principe voor alle kinderen verantwoordelijk is, verantwoordelijk is... en er ook voor zorgt, als je het al niet zelf doet... dat er dan een ander komt die het gaat doen. Maar niet dat, je, dat er niemand verantwoordelijk kan zijn. Er is hoop naar de bot. Er is altijd hoop, maar het is onze taak om het waar te maken. U staat er in ieder geval voor. Zeker weten. Zegt wethouder Zwart van Deventer over de begeleiding van moeilijk opvoedbare jongeren. De radioroute zet zich voort ook in onze avonduitzending van half vijf. En deze week wordt die gemaakt door Mark Robin Visser. Tien minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Al dagen is er internationaal verwarring over de steunoperatie uh, voor Griekenland. En de euro die donderdag werd afgesproken op de top van regeringsleiders in Brussel. De vraag is, gaat het nou om... 109 miljard euro, zoals premier Rutte zegt, of om veel meer. Zoals andere regeringsleiders uit de EU zeggen. Nou, gisteren zou er duidelijkheid komen, zou een brief komen. Verslaggever Wilco Boom, de brief is er, schept die duidelijkheid? Nou, De essentie van de brief is dat de steunoperatie veel groter is dan premier Rutte vorige week donderdag zei. En dat is dus wel een bepaald een vorm van duidelijkheid, als zal Rutte er niet echt blij mee zijn. En die, en die boodschap die wordt verpakt in een verhaal waarin de miljarden je om de oren vliegen en waarvan de stelling eigenlijk is dat de regeringen van de Eurolanden het ondanks dat, dat het anders zit dan Rutte zei, het eigenlijk hartstikke eens zijn over de hoogte van de steun aan de Grieken, maar dat er wel verschillende berekeningen mogelijk zijn, zoals de berekening van Rutte. Uh, uh, uh, uh, ja, <laughs> het, het kan dus ook anders, Wilco. Het kan ook anders. En het is ook echt ingewikkeld. Het punt is, Rut had donderdag over 109 miljard steun... inclusief 50 miljard van de banken. Ja. Dus ruim 50 van de overheden en 50 van de banken. Tot medio 2014, zei je er steeds bij. Het punt was dat de andere regeringsleiders het hadden over veel hogere bedragen. En volgens minister De Jager van Financiën is het nu allebei waar. Tot 2014 gaat het inderdaad over 109, inclusief 50 van de banken. Maar dat reddingspakket voor, de, voor Griekenland en voor de euro, dat loopt veel verder door tot 2020. En als je zover kijkt, dan lopen de bedragen ook fors op. He, dan gaat het dus om, om bedragen van eh, ruim 100 miljard van de overheden. En ook nog eens... Ruim 100 miljard van de banken. De steunoperatie kostte Eurolanden tot 2020, dus 109 miljard. Zonder bijdrage van de banken. En dat is ongeveer twee keer zoveel als Rutte donderdag zei. Ja, maar Rutte wist donderdag toch heel precies uit te leggen hoe het zat? Ja, dat was heel erg opvallend donderdagavond. Hij was na afloop van die top in Brussel zeer zelfverzekerd. En hij benadrukte op zijn persconferentie nog eens dat hij erg goed in de cijfers zat. En dat het echt allemaal klopte. Luister maar. Van de totale omvang van het extra pakket waar toen nu is besloten... komt die betrokkenheid op ongeveer 50 miljard netto. Eh, op het totaalpakket van 109 miljard tot en met 2014. En die 50 miljard private sector betrokkenheid loopt uiteindelijk netto door... tot 106 miljard in 2020. Ja, ik ben er vandaag acht uur mee bezig geweest, dus ik zit goed in de cijfers. Ik kan me voorstellen dat u nog even aan boord moet komen. Maar het klopt allemaal, kan ik u zeggen. Welkoop. Heeft u zich gewoon verrekend? Nou ja, ik vind het een hele goede vraag. Uh, de officiële verklaring is dat, uh, dat, hij focuste, dat Rutte focuste op 2014... omdat Griekenland dan weer op eigen benen moet kunnen staan. Uh, hij noemde wel die 106 miljard van de banken tot 2020. Maar uh, ja, in elk geval wekt hij de indruk bij veel mensen... dat hij het bedrag laag wilde houden met oog op de publieke opinie in Nederland. Ja, anderzijds kan ik me zo'n opzetje nauwelijks voorstellen... want uh, dit soort dingen lekt altijd uit. Dat zie je nu ook gebeuren... doordat de andere regeringsleiders met een ander verhaal kwamen... Het resultaat is in elk geval dat Rutte verwarring in de hand heeft gewekt. Dat hij wantrouwen heeft gewekt bij de oppositie... die hij op dit onderwerp juist nodig heeft omdat de PVV hem hier niet steunt. En uh, ja, het resultaat is ook dat het Financieel Dagblad vandaag kopt... dat minister De Jager hem heeft moeten corrigeren. Dus uh, ja, tel uit je winst voor Mark Rutte. Ja, en hoe moeten we die brief van De Jager dan inschatten? Hoe belangrijk is die? Nou, die is wel heel belangrijk, want uh, de afspraken in Brussel... die waren niet alleen bedoeld om Griekenland uh, te redden... maar ook om rust terug te brengen op de financiële markten... Ja, dat lukt dus niet als regeringsleiders vervolgens tegenstrijdige uitleg gaan geven. Deze brief moet duidelijk maken dat de eurolanden het echt wel eens zijn over de steun voor de euro en voor Griekenland. Um, maar ja, uh, zoals een Haagse bron gisteravond tegen mij zei, voor rust op de financiële markt moet je blijkbaar niet bij politici zijn. Er nee, blijft toch nog wel even dat puntje wat het aandeel van Nederland is. Dat, dat aandeel is dus uiteindelijk groter. Ja, dat is, in de, dat is ongeveer twee keer zo groot en dat gaat om een bedrag van in totaal een slordige 4 miljard euro uitgerekend op de achterkant van een sigarendoos, En twee keer zoveel dus als Rutte vorige week zei. Nou, en Daarbij moeten we overigens wel bedenken, dat is geen geld dat wordt aan de Grieken gegeven. Het gaat om eh, leningen en garanties. De, de Grieken moeten terugbetalen, dus als eh, premier Rutte en minister De Jager gelijk hebben, het, komt het geld terug... Maar als we het kwijt zijn, gaat het om een dikke 4 miljard. Ja, en dan hoef je verder niet meer te rekenen. Wilco Boom schept de duidelijkheid. Zo is dat. Voor zover. Ja. Dat ging. Goed, de uh, aftertour, zullen we maar zeggen. Geen Kedell Evans, geen Andy Slek. in het eerste criterium na de Tour de France. Maar in meer verschenen wel bijna alle Nederlandse toerrenners aan de start. En ook die zijn heus populair, merkte verslaggever Edwin Cornelissen. Feestdag in Boksmeer. Zien jullie de kavel? Daags na de tour heet het, en dat is precies wat het is: een criterium waar al die wielerhelden uit Nederland acte de présence geven. Wachten jullie op Johnny Hogeland? Wachten jullie op Laurens Dam? De speaker die is alvast enthousiast. Dankjewel. Dank en wij staan bij de sporthal van Boksmeer, daar waar de renners hun auto parkeren en zich een weg banen naar de administratie waar ze zich moeten melden. Nummer vier. Wie verwacht u eigenlijk allemaal vandaag aan de toprenners uit de tour? Nou, we hebben Rob Ruijgen, Hogeland, Westra, Lars Boom, Dam. Ja, en dan uh, even kijken, posten maar Hardy die Engels en Nikkie Terpstra. Maar ze moeten wel de tijd nemen, die renners. Want voordat ze bij de administratie zijn, moeten ze door een behoorlijke hoorde fans heen. Ik kon hier blijven staan, hoor. Ja, hij rijdt door, daar stopt je aan En er zijn populaire renners bij. De meest populaire is natuurlijk deze. Heb jij naar de ronde van Frankrijk gekeken? En heb jij gezien wat er met Johnny Hogeland is gebeurd? Ja, ja. Vond jij het erg? Nou, Johnny Hoogland natuurlijk, uh, natuurlijk op één, maar ja... Johnny Hoogland. Uh, Johnny Hoogland natuurlijk. Ja, Johnny Hoogland. <laughs> Eigenlijk wel Johnny Hoogland. Ja, ik uh, ben ik groot fan van hem, dus uh, ja. <laughs> ja. Ja, het komt natuurlijk best een uh, geweldige doorzettingsvermogen in de Tour. Dat is ook alleen maar na die val want daarna is hij bekend geworden, denk ik. En uh, ja, ook dan van tevoren al van, van zijn bollentrui, dus ja. Uh, yeah. Nou ja, dus wel, zijn we zijn toch wel allemaal trots op hem, hè. Dus. Johnny al even een eerste keer geweest, hè, maar nu gelijk weer terug? <laughs> ja, heel even. En je auto gewassen, begreep ik? Ja. Mijn vriendin wilde niet, dus ik moest het zelf doen. Veel plezier vanavond. Ja, dank je. Is dit het moment dat je echt meekrijgt wat, uh, ja, wat jouw presteren in de Tour... en wat jou allemaal is overkomen, wat dat los heeft gemaakt in Nederland? Ja, nu een beetje nou. Ja. Ja. ja. Ik kan dit niet verwacht eigenlijk. Maakt dat ook wel veel goed, dat je, hè? want het was natuurlijk geen pretje al met al in die Tour? Nee, ja, uh, ik heb ook wel genoten, maar... Ja, het, was natuurlijk, uh, het waren natuurlijk twee zware laatste weken. Ja. Het was een aanslag op het lichaam natuurlijk ook. In dat opzicht zou ik me ook kunnen voorstellen dat je denkt van... ja, die criteriums, dat kan wel even gestolen worden. Nou ja, ik, ik heb veel steun gehad van het Nederlands publiek. Dus ja, dan wil je toch ook uh, iets voor terug doen. Ja, en uh, ik heb je hier eens even nagevraagd. Iedereen kent Johnny Hogeland inmiddels? Nou ja, is toch mooi dan. De strijdlustige Johnny Hogeland is populair in Boksmeer. Maar dat geldt ook voor de man die de beste Nederlander werd in de Tour. Zijn er ze van voor Robby best Nederland Nederlander ik vind hem mooi gereden heeft. Ik vind hem leuk rijden. Rob, hoe is het uh, om hier te staan uh, één dag na die Tour? Uh, ja, het regent, maar gelukkig uh, zijn we... Maar daar af... was je wel aan gewend inmiddels, denk ja, ik, hè? Ja, Precies, dus uh, gelukkig ben ik er een beetje op voorbereid. Maar aan de andere kant, je kan ook zeggen... je hebt net die drieënhalve week gefietst door Frankrijk. Zit je dan wel op zo'n criterium te wachten? Uh, ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om uh, in je eigen land uh, tussen de mensen te kunnen rijden. En, uh, ja, vooral uh, als je ziet hoeveel mensen er nu omheen staan, dat is wel, uh, wel leuk. en Je maakt er geen geheim van. Het levert nog wat leuks op ook, hè? Absoluut, ja. En dan de Raboploeg. Geen Robert Gezink, die rijdt geen criteriums. Wel een andere man die nogal gehavend uit de toerstrijd kwam. Lorenstenaam, Die wordt echt uh, omringd door mensen. Ja. ja denk uh, een heel en val uh, dat dat uh, de oorzaak is misschien dat is wat zo'n val doet, hè? <laughs> ja, ik was er liever natuurlijk anders bekend geworden, maar het is toch wel leuk zoveel <laughs> Ja, Ik moet je eerlijk zeggen, ik sta hier uh, vijf kilometer verderop op, op uh, Staatsbosbeek camping. Ja. En daar is helemaal niemand. En dan kom je hier naartoe gefietst en dan is het een keer Dus Je bent gewoon op de fiets gekomen. Ja. Hier gaan we het zijn van de druk en dus we we aan wonnen Demarage van Lars Boom. Demarage van Lars Boom die als eerste over de streep kwam. Het startschort was dat van het criterium in Boksmeer. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder fileberichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk of nog verder. Ja, dat is lekker happy. Het is dan wat rustiger op de weg. En dus een goed moment om op de A2 tussen Oude Rijn en Everdingen... een extra rijstrook aan te leggen. In beide richtingen. Want dat is hard nodig, mensen. De hinder duurt tot 7 augustus. Dus uh, check van A naar beter.nl. Als u wel in het land bent. En nou even door, hè, jongens. En niet met die Franse slag.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 De Noorse Veiligheidsdienst getipt over aankoop van Anders Breivik. En Obama zoekt steun bij kiezers voor oplossing van schuldencrisis. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Noorse Veiligheidsdienst wist dat Anders Breivik spullen had gekocht bij een Pools chemiebedrijf. De Veiligheidsdienst heeft niks met die tip gedaan, omdat de aankoop legaal was. In zijn manifest beschrijft Breivik de aankoop van het brandbevorderende natriumnitriet in Polen. Volgens deskundigen handelde Breivik alleen. Er is geen sprake van een breder netwerk, zoals Breivik zelf beweert. Ook vandaag wordt het een emotionele dag voor de Nooren, zegt correspondent Dirk Evers. Vandaag worden de namen van de doden bekendgemaakt. We weten intussen ook, die details komen ook naar boven, dat het voor de ploegen... die uh de lijken hebben moeten obduceren, ook heel moeilijk was, emotioneel, omdat het allemaal jonge mensen zijn. Het ging allemaal langzaam, 20 slachtoffers per dag, ze moesten de tanden nakijken van die jongeren en zo verder. Maar dus vandaag worden die namen in de loop van de dag bekendgemaakt. De halfjaarscijfers van KPN bevestigen de problemen waar het bedrijf mee worstelt. De netto-winst daalde met 11 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.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 Let your member of Congress know. If you believe we can solve this problem through compromise, send that message. De hongersnood in de Hoorn van Afrika kan alleen worden gestopt door snelle en massale actie van de internationale gemeenschap. Volgens de VN is er de komende twaalf maanden een bedrag van 1,1 miljard euro nodig om de hongersnood te beëindigen. De aanpak van de hulp moet ook anders, zegt de Europese Unie. We moeten de mindset van ontwikkeling veranderen. We denken van ontwikkeling van een duurzaamheidspunt. En dat onze investeringen de gemeenschappen om sterker te stronger in het of van de toekomstige droogte die natuurlijk zal komen. Een duurzame manier van investeren om toekomstige droogtes aan te kunnen, zegt de EU. 10 miljoen inwoners van Somalië, Kenia en Ethiopië hebben tekort aan voedsel. De website crisis.nl wordt vervangen. De overheid werkt aan een nieuwe versie van de rampensite. Omdat de oude juist bij rampen onbereikbaar is. Zo werkte de site niet tijdens de brand in Moerdijk begin dit jaar. De overheid heeft altijd volgehouden dat de site geschikt is. Maar de bouw van een nieuwe site spreekt dat dus tegen, zegt deze internetexpert. In de media is steeds gezegd, van, nou, er is op zich niks mis met de site... maar we gaan er toch nog wat verbeteringen aan doorvoeren... zodat die net nog iets beter bereikbaar blijft. En dan zie ik hier gewoon dat ze de website totaal opnieuw gaan bouwen. Gewoon vanaf zelfs de vraag aan welke eisen moet de site voldoen. Ja, Dan vraag je je toch af, als die site zo goed is... als altijd gezegd is, wat er daar in die kamers gebeurt... dat ze nu een hele nieuwe site gaan bouwen met dito-kosten. En die nieuwe site moet over een half jaar klaar zijn... In Utrecht zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen bij een zwaar auto-ongeluk. De auto van de twee werd van achteren aangereden... door een auto die waarschijnlijk meedeed aan een straatrace, zegt de politie. Volgens ooggetuigen zijn er uh, kort voor de aanrijding twee auto's geweest... die naast elkaar over de Cartesiusweg reden, vermoedelijk met hoge snelheid... in de richting van de Amsterdamse straatweg. En een van beide auto's heeft een voor hen rijdende auto aangetikt. en Die auto is ten gevolge van de aanrijding van de weg geraakt en op een boom terechtgekomen. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte is aangehouden door de Utrechtse politie... en de inzittenden van de andere auto zijn nog voortvluchtig. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en hier en daar valt lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 graden. In het binnenland staat er nauwelijks wind, maar aan de westkust waait er een matige noordwestenwind. We houden vandaag veel bewolking en kans op een paar regenbuien. Vanmiddag is lokaal ook af en toe de zon te zien en de temperatuur loopt op naar 18 graden aan zee en 21 in het oosten. Vanavond en komende nacht is het meest droog en zijn er enkele opklaringen. Het koelt af naar 12 graden en plaatsen kan een mistbank ontstaan. Morgen wordt het met 20 tot 23 graden iets warmer dan vandaag. Er is af en toe zon, maar er ontstaan ook een paar buien. In het binnenland mogelijk ook met onweer. Daarna houden we Holland zomerweer met soms zon, fikse stapelwolken en een enkele bui. De middagtemperatuur is met 20 graden of net iets meer normaal voor de tijd van het jaar. anwb verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Vielen na een ongeluk... tussen Roelofarensveen en Hoogmade 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op loopt het ook vast door kijkers. Bij Hoogmade 2 kilometer. Aan de noordkant van Amsterdam op de A8 vanuit Zaanstad... voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raansdorp 4 kilometer. Opruimfinale bij Expert en alle, ja echt alle prijzen, worden verpletterd. Kom dus gauw naar Expert, want op is helemaal op. Mis het niet. Van Experts kun je meer verwachten, ook tijdens de opruimfinale. Ik hoorde, als jij het huis neemt, hou ik die jongens. Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot. Ik hoorde...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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Chinese regering gaat de komende twee maanden... het hele spoorwegsysteem controleren op veiligheid. Aanleiding is die botsing afgelopen weekend... tussen twee hoge snelheidstreinen. Daarbij kwamen tenminste 29 mensen om het leven. China heeft de laatste tijd miljarden geïnvesteerd... in het aanleggen van een landelijk netwerk van hoge snelheidstreinen. Onze correspondent in Peking, Wouter Zwart. Wouter, dat ongeluk van vrijdag. Heeft men vermoeden dat dat niet op zichzelf staat? Nee de, de HSL in China, die krijgt het nogal uh, voor de kiezen. Uh, begin deze maand werd met heel veel trompetgeschal het prestigeproject van Peking naar uh, Shanghai in gebruik genomen met de allernieuwste supersnelle treinen die volgens China nog beter zijn dan die van Japan. Hij moest echt het symbool worden van, van China's ja, groeiende welvaart. Maar uh, ja, in de eerste weken van die trein waren er allerlei mankementen waardoor het hele spoor kwam stil te liggen. Uh, mensen vonden de kaartjes te duur, de voorzieningen lieten te wensen over. Ja, en nu was er ook nog eens dat vreselijke ongeluk elders in het land. En dat is echt een behoorlijke deuk geslagen in het vertrouwen van de mensen hier in die hoge snelheidslijn. Maar heeft dat al aantoonbaar te maken met falende veiligheidsmaatregelen? Of wordt dat nog onderzocht, Wouter? Ja, dat is men nu inderdaad aan het onderzoeken. Uh, men weet dat bij dit ongeluk uh, van afgelopen weekend... de automatische treinstop niet gewerkt heeft. Hè? Dus als je uh, voor, voor jou een ongeluk gebeurt... dat dan automatisch daarachter de treinen tot stilstand komen. En uh, wat ook nogal geheimzinnig is... is dat de autoriteiten maar niet willen vertellen... waarom die tweede trein daarachter niet op de hoogte is gesteld. Hè? Van het feit dat voor hem een trein was getroffen door de bliksem... Ja. en dus uh, stilstoet. En dat dus uh, vermoeden dat er waarschijnlijk ook een probleem is... met de verkeersleiding... Dus niet alleen techniek, maar ook verkeersleiding. Nee, je geeft het al aan. Ze zijn nog bezig met het aanleggen van dat netwerk. Gaan ja. ze dat nu ja. zorgvuldiger voortzetten? Misschien met wat minder haast? Nou ja, men gaat er heel streng naar kijken. Er werd inderdaad flink doorgebouwd. Maar wat misschien nog wel belangrijker is voor China... is dat de export van dit systeem nu op losse schroeven komt te staan. Er waren namelijk hele verregaande plannen... om het hoge snelheidssysteem van China te verkopen... aan, aan Saoedi-Arabië en aan Zuid-Amerika. Nou, die overheden die zullen zich nu inmiddels... al een beetje achter de oren krabben. En het verkoop, de verkoop van dat systeem was al zo omstreden. Want eigenlijk is dit Chinese systeem gebaseerd op technieken... die gegeven is door de Japanners, door de Duitsers, door de Fransen... Onder de belofte destijds dat dat alleen maar voor binnenlands gebruik zou dienen. Maar nu hebben de Chinezen dus zeg maar, de boel gecombineerd. Eh, verbeterd, naar eigen zeggen. Een beetje Chinees gemaakt. en ineens doorverkocht aan andere eh, landen in het buitenland. En de vraag is dus of dat nu allemaal wel doorgaat. Er er zwart over de hoge snelheidstreinen in China. Aan naar Den Haag. waar de Paul-Krugerlaan. het multiculturele paradepaardje van de Hofstad is. Verslaggever Bart Kamphuis heeft dus een tent opgeslagen. Nou ja, heb je verkeerd er een week? Een bezoek vandaag, Ali Akpinar. Het is een Turkse ondernemer die met zijn hele familie een aantal supermarkten heeft, onder meer de basis-e-markt. Het assortiment bestaat uit. Uh, 50% uit Turkse producten. 30% uit Nederlandse producten. En 20% heeft uh, de rest van de andere landen, zeg maar. Suriname, Marokko, Bulgarije. En, uh, een beetje Poolse. Producten. Dat is ook afgestemd op uh, de mensen die hier in de buurt wonen, uiteraard. Ja, uh, de meeste klanten uh, zijn Turks. Daarom hebben wij de meeste Turkse producten. Dus je kunt hier uh, alle soorten producten vinden die een huis uh, nodig heeft, zeg maar. Waarom uh, komt u eigenlijk naar deze supermarkt toe? Omdat wij zijn Turks. Hier is uh, uh, alle dingen Turke merk. 15, nog beter dan andere merk. Daarom kom ik veel hier. Oké. Okay. Yeah. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld 4 meter uh, koelkast met alleen maar salami mm. en uh, worstjes uit uh, Turkse. We hebben hier uh, Bosnische worsten, Kosovaans, Pools. Nee, geen Nederlandse, hè? Mm. Nee, geen Nederlandse, want uh, de aanbod is er niet. Dus eigenlijk is deze vitrine met koelproducten, uh, cool met worsten, met salami. Ja. Een soort afspiegeling van de buurt. Ja, ja, klopt. ja. ja, ja. Dat kan je mee wel zeggen. Ikitane beestjes, ik zit Ik voor een auto De ogen van Akpinar glijden hier langs de schappen. En uh, ondertussen geeft hij zijn bestelling door aan de groothandelaar. Ik hier een bestuk. U deed dat helemaal uit uw hoofd, hè, die bestelling? Ja, want. Ik weet al uh, van tevoren wat ik moet verkopen, dus uh, uit de ervaring... weet ik hoeveel verkocht wordt de komende twee weken. Dat heb ik gewoon besteld. We gaan nu de winkel uit uh, via de dienstuitgang... om de bestelling die u zojuist heeft doorgegeven uit te laden. Ja, klopt. Is hij een goede klant? Ja, goede klant, Basis Market. Hoeveel klanten heeft u? 150. En dat zijn allemaal Turkse winkels? Allemaal Turkse winkels, ja. En wat levert u aan hen? Bladerdeeg. Alles bladerdeeg, alles. Ja. Dat is de compagnon? Ja, mijn zwager. Ah, dat is uw zwager. Ja. Het blijft in de familie? Ja, familie. Ik ben bij Marantin Hemde Gürtel. Ik ga even bestelling klaarmaken. Een paar doosjes groenten voor de restaurant. En uh, ik, ik pak nu zes krat champignon voor de restaurant. Ik zoek de beste uit voor hen. Dus u, u bent eigenlijk ook een soort tussenhandelaar. U koopt bij de groothandel. Ja, wij leveren ook restaurants elke dag. Wij hebben een stuk of vijf of uh, zes restaurants. En wij hebben ook een uh, feestzaal uh, die wij uh, uh, grond en fruit leveren. En uh, kruideniers waren. Dus mensen hebben vertrouwen in ons. Uh, omdat wij uh, goede kwaliteit leveren en een goede prijs hebben. Dus ik moet nu de hele goede uitzoeken. Dus... Ja, Ze zien er uh, prachtig wit en blank uit, deze champignons. Ja, de, uh, bijvoorbeeld deze ziet niet uh, goed uit. Deze verkoop ik gewoon in de winkel en de uh, goede zoek ik voor de restaurant uit. Werkt u al lang uh, in de zaak? Ja, ik werk ben uh, tien jaar of, uh, En uh, ja, Ali is uw oom. Ja, dat is mijn oom. Ja. En later? Want ja, u, u bent nog een beetje, ik mag wel je zeggen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Later een eigen winkel? Ja, ik doe ook opleiding handen. En natuurlijk, uh, waarom niet? Uh... Wij zijn een familiebedrijf. Uh, ik uh, en mijn drie-oom en mijn vader. Kijk, als, we, als onze ouders uh, stoppen, dan blijft de zaak uh, voor ons over. Voor hem ook. Dus uh, hij heeft geen zin om een aparte winkel te openen, zeg maar. Jouw toekomst is eigenlijk al helemaal bepaald? Ja, het is alleen maar klaar. <laughs> ik hoef niet meer te leven. <laughs> Je kunt niet iets anders gaan doen, of toch wel? Ja, wel, maar een ja. beetje moeilijk, zeg maar. De ja. supermarkt is het en dat zal het blijven? Ja, dat is het, wel. Ja. Ja. Ben je eigenlijk uh, trots op je werk? Ja, tuurlijk, want uh, we zijn helemaal uit Turkije gekomen met niks, uit de boerderij, zeg maar. En hier gekomen, grote zak geopend, uh, dan moet je wel trots zijn, denk ik. Ja. Oké, okay, dus hier kun je wel mee uh, voor de dag komen bij je vrienden? Ja, ja. Oké, okay, nou, we gaan verder met de bestelling. Ja. Dus gaan de champignons en de sla. Even dat die kar opzij? Ja. Oh, er komt, er komt nog meer binnen. Ja, uh, het is een, uh, ook een vleesgroothandel, maar Nederlandse vleesgroothandel. Die ook uh, halal uh, slacht. Omdat de halal aanbod heel groot is in Nederland onder moslimklanten. Uh, klanten. Ja, omdat wij kallens in landvlees hoofdzakelijk uh, hebben... En verder hebben we geen andere producten. Dus we leveren bij deze soort mensen onze producten af. Deze soort mensen? Ja, nou ja, hoe hou je het anders invullen? <laughs> je hebt Marokkanen, je hebt Turken. Dus ja. Kijk, soms kun je toch niet kijken van wie of hoe ze zijn... en waarvan ze toekomstig zijn. Ja. Dus ja, dat... De... Ja, wij vertrouwen gewoon elkaar. En uh, wij vertrouwen dat uh, vlees uh, die wij bij hun kopen halal is, zeg maar. Dat ja. wordt er gewoon... een certificaat van Dus. Ja, want De klanten komen zelfs bij mij vragen of het hele geslacht is. En dan moet ik toch een antwoord op kunnen geven. Dus. Ja, ik moet nu hem betalen van vorige week, contant. Ik bedoel, het kan ook via de bank, maar ja. wij vinden contant betalen makkelijk. En, uh, Waarom? Ja, het gaat snel en goedkoop. Nou mag ik in het hok. Ja. <laughs> het kantoortje achter in de winkel. Ja. Kluis gaat open, Stapels bankbiljetten. Haha, <laughs> nee joh. <hoor. laughs> Allemaal tientjes, hij is niet groot. Ik heb al klaar liggen, kijk, exact hetzelfde bedrag. Oké, okay. eigenlijk hoef je niet, niet te controleren. Ja, daarom bij deze tel ik het ook niet na. Ah, ja. ik tel als, Ali goed, ik vertrouw Ali, en als het niet goed is, leg Ali erbij of hij krijgt het terug. Ja. Kijk eens aan. Dat is de kwestie dat ik al zo lang hier kom en dan we gewoon met elkaar goed, uh, al, ja, goed uh, communicatie hebben van zo uh, en niet anders. Want ik moet elke dag hier weer mijn neus kunnen laten zien. Ja. U drijft echt een zaak met, met briefjes, met lijstjes. Ja. In het ene laadje ligt een briefje, in het andere laadje ligt een briefje. Ja, ja. Het is een heel eigen systeem. Ja, klopt. Uh, ik al alles zelf. Ik doe mijn boekhouding ook zelf. Met al die briefjes en al die, al die laden. Briefjes, betalingen, controleren. Kijk, de succes van het bedrijf is ook eigenlijk zelf, alles zelf in de gaten houden. Zo gaat dat daar bij uh, Ali Akpinar. Morgen deel drie in deze serie. Dan gaat verslaggever Bart Kamphuis op bezoek... bij twee generaties Hindoestaanse ondernemers... die vlak naast elkaar hun winkels drijven. De vier dagen na. De schietpartij op het Noorse eilandje begint vandaag in Oostenrijk... een internationale bijeenkomst van jonge socialisten. Zo dadelijk bellen we met de organisatie. Is dus de verkeersinformatie bij de ANWB, op Zwaan. Er zijn problemen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. staat tussen Roelofarensveen en Hoogmade 7 kilometer fieden. Er is een flink ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Als het goed is, is het te opruimen over een kwartiertje wel klaar. Kan de weg weer worden vrijgegeven. Verder staat het nog een wat langere file op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Raansdorp 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor negen. De minuut stilte is geweest en ook de stille tocht is voorbij. Het is ja, gewoon weer dinsdag, zou je zeggen. En Noorwegen moet langzaam weer verder met zichzelf. We praten erover met Bertolt Gersons, Emeritus hoogleraar psychiatrie... een specialist op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Goedemorgen, mevrouw Renton. U heeft veel onderzoek gedaan hè, naar de gevolgen van traumatische gebeurtenissen... grote gebeurtenissen zoals deze. Wat is het effect van een schietpartij met zulke dramatische gevolgen... en een bomaanslag op een land? Nou, het effect is natuurlijk heel groot, maar dat is wel de algemene uitspraak... Hè. Het is zo dat uh, wat, uh, wat we zien, meer de procesmatige gang van wat er gebeurt. En uh, dat is dan dat eigenlijk de eerste dagen of de eerste twee dagen eigenlijk een soort onwezenlijk gevoel vooral hangt. Uh, onwerkelijk, mensen spreken er wel over mij, kijken ook op een manier dat uh, ja, het niet te bevatten is, zou ik maar zeggen, het komt nog niet binnen. Mm -hmm. En dan is eigenlijk de rouwbijeenkomst gisteren is eigenlijk het eerste moment waarop mensen gevoels toelaat. Dus als je de kranten volgt als televisie, dan zie je eigenlijk die fases ook voorbij trekken. Gisteren zien we echt enorme dramatische, je wordt er zelf ook stil van of je wordt er ook verdrietig van heel erg als je er naar kijkt. En dat zal eigenlijk het eind van deze week verwacht ik, en we zien al tekenen daarvan, dat de woede meer naar voren gaat komen. De boosheid, de kritiek, de beschuldiging van het kwam daardoor. Die hebben niet opgelet, et cetera. Dus dat, dat is een, een, een ding wat we kennen van een ramp... dat het op deze manier gaat. Andere belangrijke dingen zijn vaak dat het enorm gevoel van verbondenheid geeft. Dat dat ook eigenlijk de enige natuurlijke reactie is... van grote groepen mensen op zulke gebeurtenissen... En die verbondenheid geeft ook een heel sterk gevoel van als je, alsof je elkaar al lang kent. Alsof het een diepe vriendschap is. Mm. En pas later merk je dat dat natuurlijk toch op die manier niet is. Nou, zo worden allerlei dingen in gang gezet. Zeg vanuit een psychologisch of uh, massapsychologisch gezichtpunt zou je kunnen zeggen. Um, en die dus helpen om door zo'n periode heen te komen. De schietpartij op Uteja, dat eilandje heeft natuurlijk veruit de meeste indruk gemaakt. Wat zal het betekenen voor de kinderen die dat het gaat om jongeren, die dat overleefd hebben? Ja, ik moet dan denken aan de kinderen zoals wij van Volendam ook hebben meegemaakt. Het is natuurlijk het het, het, um, het overleven is uh, aan de ene kant een zegen natuurlijk en aan de andere kant is het ook een hele zware last omdat uh, altijd speelt uh, had ik iets anders moeten doen, had ik uh, anderen zijn omgekomen, ik niet, et cetera. Die verhalen ook dat mensen bovenop je liggen die dus doodgeschoten worden en jij niet. Dat zijn hele moeilijke zaken. En wat, wat uh, we zien is dat ze nu heel erg de behoefte hebben... ze zijn ook heel open in, om daar veel over te vertellen... in een soort, wat we dan noemen, een soort terugslagfase, behoefte om het verhaal te vertellen. Ja, dat doet ze dat... nu nog vrij zakelijk. Hè? De, de, kind, nou, de jongeren die je ziet, zie je af en toe vrij zakelijk hun verhaal nog doen. Nou, ik, ja, u noemt het zakelijk, ik vind het niet zozeer zakelijk... want ze zijn heel erg geconcentreerd, heel gespannen om het te kunnen vertellen. De behoefte om te vertellen is heel groot... Maar ja, zakelijk zou ik het niet noemen. Dus wat u waarschijnlijk daarmee bedoelt, is dat ze hun emoties proberen te controleren. Ja, omdat die dus emoties feitelijk. zijn natuurlijk enorm. Hè? Die zijn... Kijk, dit soort gebeurtenissen. Uh, we zijn gewend aan allerlei gewone emoties. Van verdriet en vrolijkheid en boosheid. Maar dit soort gebeurtenissen maakt die, uh, die emoties veel heftiger dan je eigenlijk kent, omdat het met doodsangst te maken heeft. En misschien ook dan je aan kan op dat moment? Is dat waar zeker, wat, wat zeker. Marcel constateert, dat feitelijke vandaan komt? Ja, zeker. Dat je probeert te, do te doseren, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. en weet, je wil je verhaal doen, maar je wil niet zo in tranen zijn dat je niks kunt zeggen. En vergeet niet dat de mensen die wij zien op de televisie... dat is een selectie van de mensen die daarvoor worden uitgenodigd. Ja, dat is ook zo. En, en, en, en Sommigen zullen dat dus niet kunnen. Meneer Gersons, als u deze kinderen zou moeten begeleiden in dat uh, verwerken... verwerken van dat trauma, van de gebeurtenissen die ze ja. hebben meegemaakt... hoe zou u dat doen? Nou, kijk, um, ze worden de, zeg, die, die sociale steun is vaak enorm. Dus familie, vrienden, iedereen daaromheen vormt een soort warme deken van uh, aandacht. Het probleem is dat op een gegeven moment mensen daar ook een beetje moe van worden. Dat gaan we dus pas over zeg maar, een maand of twee zien. En dan eh, langzamerhand gaan de mensen die dat we niet hebben meegemaakt... die gaan we echt over tot de orde van de dag. En die kinderen die blijven met hun eh, gevoel zitten... en zijn soms ook angstiger geworden... kunnen ook nachtmerries gaan krijgen, et cetera. En vooral de details, als het ware, die raken op de achtergrond. En wat je zult zien is dat een aantal van deze kinderen... en nou ja, de schatting is moeilijk, maar laat maar zeggen... het was toch wel behoorlijk heftig dat twee op de drie... Komt daar, zeg maar, zeggen, goed overheen? Zal het nooit vergeten? En gaat het ook betekenis hebben? Maar één op de drie schat, ik merk dat wel erg uit losse hand, zal denk ik daar uh, toch depressief van worden op een gegeven moment. Of toch uh, blijvend angstig, postmaatse stressstoornis. En dan is het belangrijk dat in die omgeving, en ook van uh, huisarts of even psychologen, dat wordt geconstateerd. En dat dat dan ook behandeling kan geven, zodat die kinderen dat kunnen gaan verwerken. Hm. Meneer Gijsons, wat betekent het dat de aanslagpleger, dat de moordenaar een Noor is... en niet een buitenlandse terrorist of terreurorganisatie? Ja, daar hebben we gisteren aan wat u, uh, degene die mij belde, hebben we er ook al even over gehad. Het is zo dat we hebben een soort schema's over onze eigen veiligheid. We gaan ervan uit, in Nederland zijn we er ook heel sterk, in Noorwegen ook... dat er gebeurt van alles in de wereld, maar niet hier. Dat is eigenlijk een soort uh, de, de vertrouwd gevoel. En op het moment dat dat uh, niet waar blijkt te zijn, dan, uh, ja, dan schrikken we daar enorm van. Want ja, hoe is het dan met onze veiligheid? En mijn gevoel hierbij is dat, zolang het Al-Qaeda is of iets van buiten, uh, van iets van de islam in een andere wereld, dan hebben we altijd idee: ja, nou, we hebben toch Fort Europa als het ware. En uh, daar gebeuren wel vreselijke dingen, maar het komt altijd van buiten. En waar het schema nu als het ware uh, een deuk oploopt... is dat het van binnen kan komen. Mm -hmm. en, dat, en dat is ook uh, waarom het ons, denk ik, veel meer uh, uh, raakt ook. Zeg, los van de heftigheid, van de, de gruwelijkheid, maar ook... dat je gaat ook dan denken... God, in Nederland zou dit dus van ook kunnen ook. gebeuren. Ja. En dat, dat geeft dus een soort bezorgdheid. En ook, hoe krijgen we nou dat veilige gevoel terug? Of moeten we accepteren dat dit soort... Ja, idiotie zou ik maar zeggen, ook hier kan. We hebben net Al van der Rijn meegemaakt, dat is wel zo heel anders. Maar dat zijn allemaal van die druppels, zou ik maar zeggen, die je gevoel van veiligheid, eh, van iedere keer zo'n plekje geven, zou ik maar zeggen. Ja. Wat we moeten oplossen. En meer, het is hoogleraar psychiatrie Bertolt Gershons. Hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. En die rouw over de schietpartij op het Noorse eiland Oethea... blijft niet tot Noorwegen beperkt. Ook in Wijzenbach am Attezee, een dorpje in Oostenrijk... is het het gesprek van de dag. Daar zijn namelijk zo'n 2500 jongeren bij elkaar... voor een tweejaarlijk sociaal-democratisch jeugdfestival. Dat is gisteren begonnen. we hebben contact met Sita Schellekens... bestuurslid van het International Union of Socialist Youth... dat is een koepel van sociaal-democratische jeugdorganisaties. Van Schellekens, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de sfeer bij jullie op dat festival? Is, is er een gevoel van solidariteit eigenlijk... ten opzichte van de kinderen van uh, Utoja? Ja, natuurlijk. Het gevoel dat overheerst op dit kamp... is juist die solidariteit met onze Noorse kameraden, zoals wij dat wel noemen. Dus uh, medeleven en verdriet, uh, maar ook juist die solidariteit... is echt het overheersende gevoel. Op wat voor manier staat u stil bij wat er in Noorwegen is gebeurd? Uh, nou, We hebben natuurlijk inderdaad het programma omgegooid uh, door de verschrikkelijke... Uh, die zich heeft afgespeeld. We hebben gisteravond een herdenkingsdienst gehad. Dus in plaats van een feestelijke opening hebben we er deze keer voor gekozen om stil te staan bij de ramp. Um, direct ons aan de IUF uh, te richten en ook kaarsen te lichten, liederen te zingen. Uh, een minuut stilte, uiteraard. En daarnaast hebben we ook speciale ruimte ingericht: een soort grote tent waar um, eigenlijk alle Deelnemers uitnodigen om naartoe te gaan om hun verdriet ook te delen. De tijd te nemen om dat te verwerken. Um, en ook daar extra aandacht aan te besteden het hele kamp lang. Hmm. De daden van uh, Anders Breivik, de daden van de schietpartij waren ook gericht tegen de sociaal en de arbeiderspartij in Noorwegen. Uh, vond het een te, een te slappe politieke stroming als het om immigratie gaat? Voelt u zich daar als beweging door, door aangevallen? Ja, uiteraard, ook dat speelt een rol. Um, we zei, het was natuurlijk ook een politieke actie, inderdaad, tegen de socialisten. En dat is ook natuurlijk een hele nare bijsmaak. Ja, dat is, dat is absoluut zo, ja. ja en, en kijken naar, uh, naar de praktijk, heeft u de beveiliging opgevoerd? Ja, uh, wat we hebben gedaan is uiteraard de beveiliging... Uh, opgevoerd, de politie, eigenlijk elke veiligheidsdienst is ook betrokken. Nu inmiddels bij het kamp. We hebben wel heel natuurlijk gekeken naar nou ja, hoe kan je nou toch een balans vinden tussen uh, verantwoord omgaan met de veiligheid, maar ook het gevoel van veiligheid. Um... En ook een veilige en fijne creëersfeer uh, creëren. Dus we zijn ook vooral veel best vrijwilligers die samen optrekken met de veiligheidsbeamten. Ja. Um, en op die manier toch een beetje die balans te vinden uh, die ook een beetje bij ons kan passen. Sita Schellekens van de International Union of Socialist Youth. Dank u wel. Vanuit de Kroon in Amsterdam met nieuws. Voor elke Nederlandse werknemer is dit een bedreiging wat hier gebeurt. Satire. Weet je wat mijn dochter laat zijn? Ja, mijn dochter ja, zegt: ja. Mam, ja. wat is een bibliotheek? Politiek vindt dat zo'n gigantische larikoek. Sport. Dus die wielredders moeten ophouden met het gezeur over oortjes en live muziek. U bent iedere vrijdag welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij vrijdag.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 Macro Mega Mania. Witte of coloreus per pak 7 kilo 11,95. Dit is Radio 1.